8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Surinaams parlement akkoord met amnestiewet. Roosentaal roept ambassadeur terug. Amsterdam geeft illegale jongeren toch een stageplek. En problemen Vodafone nog niet opgelost.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 Minister Rosenthal roept de Nederlandse ambassadeur terug uit Suriname. Hij doet dat in reactie op die amnestiewet die vannacht door het parlement werd aangenomen. Door die wet gaan president Bouterse en andere verdachten uit 1982 vrij uit. En ook heeft Rosenthal besloten dat de verdachten van de decembermoorden Nederland niet meer in mogen. Rosenthal noemt het aannemen van de wet diep teleurstellend. Ook de Nederlandse ambassadeur zelf betreurt het besluit van het Surinaamse parlement om de wet aan te nemen. Behalve Nederland hebben ook de VS, Frankrijk en de EU in een vroeg stadium ervoor gepleit bij Suriname om deze weg niet te kiezen. Dat pleidooi is helaas niet beantwoord, dat betreur ik, zei ambassadeur Jacobi voor zijn terugtrekking uit Paramaribo. Ook CDA-kamerlid Ferrier reageerde teleurgesteld. Zij sprak van een zwarte dag in de geschiedenis van Suriname. De rechtsstaat is volgens Ferrier ernstig geschonden. De gemeente Amsterdam gaat illegale jongeren een stageplek aanbieden. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Amsterdam gaat daarmee reindrecht in... tegen het beleid van minister Kamp van Sociale Zaken. Volgens de wet mogen illegalen geen stage lopen... omdat ze geen werk- of verblijfsvergunning hebben. Daardoor kunnen ze vaak hun opleiding niet afronden. Kamp waarschuwt dat onderwijsinstellingen en werkgevers... die illegale jongeren een stage geven... duizenden euro's boete kunnen krijgen. De problemen met het netwerk van Vodafone zijn nog niet verholpen. Problemen zijn niet meer zo omvangrijk als gisteren. Maar Vodafone-klanten kunnen nog steeds problemen hebben met bellen, sms'en en internetten, zegt een woordvoerder. Gisteren is een noodvoorziening opgezet, maar nog niet alle masten zijn daarop aangesloten. Gisteren beloofde Vodafone nog dat deze ochtend alle problemen verholpen zouden zijn. Nu durft Vodafone niet te zeggen wanneer het bel, sms en internetverkeer weer volledig is hersteld.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 De rechtszaak in de VS tegen vijf verdachten van de 11 september aanslagen wordt hervat. De vijf verdachten, onder wie het vermoedelijke brein van de aanslagen, Ghaled Sheikh Mohammed, staan terecht voor een militair tribunaal in Guantanamo Bay. De zaak heeft twee jaar stilgelegen, omdat het niet lukte de verdachten voor een civiele rechtbank te brengen. De vijf worden beschuldigd van terrorisme, vliegtuigkaping, samenzwering, moord en oorlogsmisdaden. Ze kunnen de doodstraf krijgen.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 De ontwikkeling van het voormalig vliegveld Twente als burgerluchthaven is een stap dichterbij gekomen. In de provinciale staten van Overijssel stemde de meerderheid in met de voorwaarden voor aanbesteding. Voordat tot aanbesteding kan worden overgegaan moet eerst het onderzoek van de Europese Commissie naar ongeoorloofde staatssteun worden afgewacht. Provincie en gemeenten investeren ruim 16 miljoen in de nieuwe luchthaven. Verwacht wordt dat de Europese Commissie dat zal goedkeuren. Vliegveld Twente werd in 2003 gesloten. Sindsdien is gewerkt aan een doorstart als burgerluchthaven. In 2017 zou het eerste vliegtuig van de nieuwe luchthaven moeten vertrekken. Dan het weer nog. Droog, een periode met zon. Het wordt 7 tot 11 graden. en De wind is matig tot vrij krachtig. Morgen eerst zonnig. In de middag bewolking, gevolgd door regen. Het wordt een graad of 10. En het paasweekend licht wisselvallig en niet al te warm. ANWB-verkeersinformatie. Het is nog een vrij normale ochtendspits... met in totaal 130 kilometer. De meeste files daarvan staan in de regio's... Utrecht en Rotterdam. Veel vertraging op de A12... Wel vanuit Duitsland, Duitsland richting Utrecht. Tussen Zevenaar en Knoop het Velpenbrug is het langzaam rijden over 10 kilometer. En verderop nog eens een keer... 7 kilometer tussen Venendaal West en Maarsbergen. Opvallende file in de regio Rotterdam... op de A16 richting Rotterdam. Op de parallelrijbaan bestaat 3 kilometer... voor Knoop de dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Knoop in de Brechtseplein is de rechterrijst ook afgesloten. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie met CRM-software van Archie. Evaert, opstaan. Oh, uh, Doe ze maar eerst. Hmm. Waarom moet ik altijd als eerst? Nou, gewoon dat ik nog slaap. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Hoe lang de storing bij Vodafone nog gaat duren... gaan we vragen aan de topman van het telecombedrijf, Rob Shooter. We spreken hem zo. Net als VVD-kamerlid Afke Schaart, die wel wil weten... waarom er geen noodvoorzieningen zijn bij dit soort grote telecomstoringen. Vannacht is in Suriname dus die veelbesproken amnestiewet aangenomen. Dit wetsontwerp is aangenomen met 28 stemmen voor en 12 tegen. De internationale reacties zijn zeer negatief. Ja, bijvoorbeeld in Nederland. Minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken roept de Nederlandse ambassadeur Aert Jacobi terug uit Suriname. Nu het parlement vannacht die omstreden amnestiewet heeft aangenomen. We gaan naar Den Haag. Politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, dat is een stevige diplomatieke zet van Roosendaal, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Minister Roosendaal heeft net ook laten weten dat hij diep teleurgesteld is. Uh, hij is teleurgesteld over het feit dat die amnestiewet is aangenomen. Hij liet daarbij ook weten via zijn woordvoerder... dat zijn eerste gedachten uitgaan naar de nabestaanden van de decembermoorden. En uh, dan komt dus ook meteen deze mededeling... dat de ambassadeur teruggetrokken wordt. Nou, Dat is duidelijk een teken van afkeuring hè, dat die amnestiewet is aangenomen... Uh, de Nederlandse ambassadeur in Suriname had meteen vannacht al gezegd... Uh, dat uh, hij zijn afkeuring uitsprak over die wet. Maar nu volgt dus nog een steviger stap... want de ambassadeur wordt ook teruggehaald voor overleg, zoals dat dan heet. Nog andere reacties gehoord in Den Haag, Margreet? Nou ja, je hoort vooral in de Tweede Kamer ook dat ze zeggen... Uh, minister, of uh, deze verdachten mogen, als er straks ook geen verdachten meer zijn... maar gestraft worden door dat uh, proces. Dat ze dan Nederland en andere landen niet in mogen komen. He. Ze moeten geen visum meer krijgen. Dat vindt eigenlijk ook uh, minister Roosenthal. Die heeft laten weten dat uh, uh, het proces wel door moet gaan en dat de schuldigen straf niet mogen ontlopen. Maar hij zegt ook als de verdachten straks veroordeeld zijn, mogen ze Nederland niet inkomen. De verdachten dus van de 8 december moorden. En verder heeft hij aangegeven dat hij uh, samen met de andere EU-landen ook wil kijken wat de gevolgen nu zijn hè, van deze amnestiewet. En om toch te kijken of er ook uh, in, in, in samenwerking met andere landen tot een veroordeling kan komen. Margeet Boehe in Den Haag. We gaan door naar correspondent Harmen Boerboom van de Wereldomroep in Paramaribo. Harmen, jij was zelf vannacht bij Aart Jacobi, de ambassadeur. Zei hij toen al iets over het eventueel terugroepen door Rosenda? Nee, het was een, een hele bijzondere bijeenkomst. We hadden de zitting in de assemblée in het parlement meegemaakt... En we konden een reactie bij hem halen. Ik was samen met collega Jeroen Rollaars van de televisie. En die uh, nam de fragmentjes op die ook al eerder in deze uitzending te horen uh, waren. Vervolgens ging zijn uh, telefoon en uh, trok hij zich even terug. En toen zei hij, uh, ja, sorry, ik uh, mag niet praten. We gaan nu het gesprek stopzetten. Dus het radiointerview wat ik met hem had doorgenomen om op te nemen... dat ging niet door. En waarschijnlijk, maar dat is een beetje speculatief... maar ik vermoed dat hij op dat moment ook te horen heeft gekregen... dat hij teruggeroepen zou worden. Dat is een uur of twee geleden dat het zich heeft afgespeeld. Dus uh, dat zou heel goed kunnen. In ieder geval, hij, uh, hij wilde niet meer praten. Hij wilde ook geen toelichting meer geven. Dus ik vermoed dat hij toen te horen heeft gekregen dat hij hier teruggeroepen is. Ja. Het is een zware maatregel van Rosetta. Lara zei het net ook al. En in Suriname is het inmiddels diep in de nacht. Harmen, fijn trouwens dat je nog wakker bent. Maar hoe wordt er gereageerd op dit soort negatieve reacties internationaal, maar ook vooral natuurlijk uit Nederland? Nou kijk, alles wat Nederland doet is per definitie uh, fout. Uh, de Nederlandse relatie, ik dacht, ik dacht eigenlijk dat het niet slechter kon dan het was. Uh, want uh, ook de opmerkingen van Rosenthal, het feit dat hij daar later mee gekomen is dan alle andere internationale opmerkingen, dat is, daar is heel bewust voor gekozen. Dan loopt hij echt uh, op, op, op, op, op zo'n kouze voeten en als, als de dood dat men hier als een olifant door de persenkast heen gaat. Uh, maar het is nu blijkbaar, het kan nog slechter... en je kunt inderdaad altijd nog je ambassadeur terugroepen. En dat is nu gebeurd. Ik denk niet dat hier Surinamer de wakker van ligt. Ik denk dat mensen schouders ophalen en zou zeggen dat het de keus van Nederland is. En uh, ja, de relatie was al slecht tussen de Haag. Er zal ongetwijfeld ook weer benadrukt gaan worden... dat er uh, met het Nederlandse volk en met het Nederlandse bedrijfsleven dat hier uh, heel uh, royaal aanwezig is en ook de Nederlandse toeristen die hier uh, heel enthousiast rondwikkelen. Uh, dat daar niks mis mee is, maar dat de relatie met Den Haag heel erg slecht is. En ja, dat, die, is, die wordt er niet beter op. En ook, uh, we hadden het al eerder over die documenten, uh, de kans dat die nu boven tafel gaan komen. Ik acht ik ach de kans niet zo groot dat dat nu het geval zal zijn. Uh, documenten over betrokkenheid van Nederland bij de Koep destijds. Precies, ja. De, de minister van Buitenlandse Zaken, Lakin, die had, uh, heeft in onze microfoon laten weten dat hij in het kader van de waarheidsvinding naar de gebeurtenissen van 8 december 1982, maar ook de staatsgreep, uh, de koep van Boutersen en de eventuele betrokkenheid van Nederland daarbij, dat hij de documenten die nu voor 60 jaar achter slot en grendel geheim verklaard zijn door Nederland, dat hij graag die documenten zou willen hebben in het kader van de waarheidsvinding. Nou, ik. Uh, ik gok een beetje dat, het hem, dat hem dat zal tegenvallen... en dat Den Haag daar niet enthousiast aan zal meewerken. Goed, dan naar de Surinaamse reacties van afgelopen nacht... toen de wet was aangenomen. Um, hoe luidden die? Uh, heel wisselend. Je hebt natuurlijk de voorstanders, je hebt de tegenstanders. De standpunten die waren uh, al bekend. Een van de mensen die ik aansprak toen de assemblée vergaderd had, uh, dat was een uh, nogal aangeslagen nps prominent de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Ruud Wijnenbos. en uh, zij was zeer stom over de uitslag van de stemming. Een zwarte bladzijde uh, na de zwarte bladzijde, al in de jaren tachtig van de geschiedenis van Suriname, is vandaag een zwarte bladzijde in de geschiedenis van uh, van de Nationale Assemblée. Er is veel kritiek geleverd op het feit dat de vorige regering weinig gedaan heeft. Wat is uw reactie daarop? Nonsense, een fabel. Omdat je in elk geval de eerste tien jaren na december 82 kan aftrekken omdat uh, toen we niet eens in staat waren om een, een kerkdienst hier, een herdenking voor de nabestaanden te houden. Het is na tien jaar dat voor het eerst de mensen die gevlucht zijn, de nabestaanden, naar Suriname gekomen zijn. En voor het eerst het graf hebben kunnen zien uh, waar dus hun uh, geliefden begraven zijn geworden. En vanaf toen is er steeds weer druk... Uh, geweest vanuit, uh, vanuit de militairen. Elke keer weer, dan werd er een bom gegooid, dan werd dit gedaan. Met heel veel moeite is het ons gelukt om in elk geval de militairen na jaren weer naar het kamp uh, terug te krijgen. En zo zijn we jaren jaren bezig geweest met het democratiseringsproces. En mijn grote teleurstelling is dat we dachten dat we nou eindelijk alle faciliteiten uh, hebben gegeven aan de rechterlijke macht om Onderzoek te kunnen plegen, gegarandeerd hebben de veiligheid van de rechters. En nu we op het punt staan dat er een uitspraak zal komen, begint men te bibberen, omdat ze weten of het vermoeden hebben dat ze veroordeeld zullen worden. En dan wordt dit allemaal gestopt. Dus laten we zeggen, een, een zware teruggang. Ik heb uh, vanwege mijn werk internationaal als mensenrechtenactivist... ...heb ik me bezig gehouden met andere landen. Met de koep die nog gepleegd is in Mali. Met uh, de president van Soudaan die moet verschijnen voor het internationaal strafhof. En dan zie ik nu Suriname ook in de rij staan. Waar dus elke keer weer uh, sprake is van schendingen van mensenrechten. En nog erger dat uh, die ongestraft blijven. Wat moet er met het tribunaal gebeuren nu, het 8 december strafproces? Dat moet rustig doorgaan. Ik hoop dat die beslissing ook genomen wordt en dat er toch wel een uitspraak komt. Stel nu dat de NPS of het Nieuw Front in een volgende regering komt te zitten, dan kan deze wet theoretisch teruggedraaid worden. Zal dat gebeuren, denkt u? Dat zal een van mijn eerste acties zijn. Ik weet niet of ik erbij zal zijn, maar binnen mijn uh, partij zal dat een van de eerste acties zijn. Zoals dat internationaal ook gebeurt. Men zegt ja, het heeft allemaal zo lang geduurd. Nog steeds zijn de vervolgingen uh, van, voor de holocaust. Dus um, schendingen van mensenrechten. In Argentinië, de moeders van Plaza de Mayo, die jaren, jaren, jaren gevraagd hebben over rechtvaardigheid. Eindelijk komt de rechtvaardigheid door dus schendingen van mensenrechten. Zeker. Als de daders nog zo uh, aanwezig zijn... is het echt iets dat jaren en jaren de tijd neemt. Het Weidenbos, hoorde u. Zij is vicevoorzitter van de oppositiepartij Nationale Assemble... en Harmen Boerboom sprak met haar. Straks het gedicht van Gunther Graas veroorzaakt internationaal voor uh, nogal wat ophef. Hoort er zo meer over. Is maar eens kijken hoe het is op de Nederlandse snelwegen. Janssen Hokka, valt het mee of tegen? Uh, nou, Het is een eigenlijk normale spitsnel. Uh, de teller staat nu op 140 kilometer. Het meeste probleem in de regio Rotterdam. Want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A16 richting Rotterdam. Dat is gebeurd op de parallelrijbaan bij Knopen Terbrechtse Plein. Daar staat er inmiddels 6 kilometer. En de rechterrijst ook is daar dicht. En op de A20 naar de hoek van Holland. Daar staat de 3 kilometer. Tussen is een klop, het Gouwe en Nieuwe Kerk aan de IJssel. Dat komt door een ongeluk met een motorrijder op de N219 richting Zevenhuizen. Daar staat tussen de aansluiting A20 en Zevenhuizen 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark Robin Visser doet pogingen om in Utrecht te komen. Maar in de file, Mark Robin, waar is de politie als je ze nodig hebt? Nou ja, waar is de politie, als je ze nodig hebt, hele goede vraag. Ik, eh, er zit er toevallig een brigadier in rust. is onze chauffeur eh, deze ochtend. Ik zal eventjes vragen aan meneer Berghuis. gaat het chauffeur? Jazeker, ja. ja hoor. We rijden weer, hè? We rijden weer, we kunnen weer een beetje normaal doorrijden op dit. Gaan we op tijd bij de actie komen? Half negen, het zal er omdraaien. Maar ik weet niet wat er in Utrecht zelf aan de hand is, maar dat zien we zometeen wel. Nou, we zien het wel. Ik zit samen met Wiep van der Paul op de achterbank, gezellig. En Wiep van der Paul is al jaren onderhandelaar uh, voor, voor politie-cao's en zo. Hè? Ja, dat klopt. En dat doe ik met veel plezier. Alleen zit nu even tegen. Dat is jammer. Ja. U bent van politiebond ACP. We moeten even zeggen dat die acties die vandaag uh, gaan plaatsvinden, dat die ook door de andere bonden worden gedragen. Het is een breed front. Ja, het klopt. Alle politiebonden doen vandaag ook mee in alle steden. Ja. We hebben nog even het laatste nieuws. Eerder vanochtend hebben we gehoord dat het KLPD in de grote steden... het Korps Landelijke Politiediensten meedoet met de acties. En we hebben zojuist gehoord dat ook de spoorwegpolitie in Amsterdam... zich bij de actie aansluit. Ja, dat berichtje kreeg ik ook net door over uh, uh, de mailbox. Dus dat heb ik meteen maar even meegegeven. Het is natuurlijk prachtig dat ook die uh, dames en heren meedoen. Ja. Ik zit even een flyer van jullie te bekijken. Een flyer die speciaal voor die acties uh, gemaakt is. Er staat een, uh, een prachtige tekening op de, op de voorkant... Waar wij minister te zien afgebeeld als een soort loesje circusdirecteur. Hij, uh, hij heeft een prachtig uh, rood uniform aan en een hoge hoed in zijn hand. En dan zie je op de achtergrond de politieagenten als circusartiesten in de piste. Maar het gaat niet helemaal goed met die artiesten? Nee, alles gaat zo'n beetje mis. Ze vallen uit de trapeze, ze hebben geen goed trapwerk, het, het vangnet is kapot en dat is ook heel beeldend aangegeven wat wij vinden van de voorstellen van de minister. Hij verwacht van ons 200% inzet, maar hij verslechtert intussen wel de arbeidsvoorwaarden. Nou, dat kan niet waar zijn. Want daar gaat het om. Het gaat niet zozeer om een loonsverhoging, zoals in 2008, toen jullie de 10% bij kregen over vier jaar, maar het gaat nu over arbeidsomstandigheden en voorwaarden. Ja, dat klopt. Uh, politiemensen zijn heel Heel erg boos over de verslechtering van die arbeidstijden en rusttijden. Ze moeten langer werken, kortere rusttijden. En daarmee loop je enorm risico. Want dan heb je straks agenten die langzaam maar zeker moe worden, niet fit zijn. En dat is een risico voor de veiligheid. En agenten zijn natuurlijk ook niet gek. Die zien de economische crisis. En hebben ook tegen ons gezegd, als je op andere onderwerpen goede afspraken maakt, dan laten wij dat loon wel zitten. We hebben het zelfs al aangeboden aan de minister. Maar dat vertelt hij natuurlijk nergens. Nou, en hoe gaat het dan, luisteraars? Ik zit met een echte vakbondsman op de achterbank van de auto. Hij zit, terwijl we onderweg zijn, naar de eerste actieplek, te bellen met iedereen van wat kunnen we nog verzinnen om nog meer in de picture te komen vandaag. En uh, ja, ik mag er niks over zeggen, hè? Nee, nee, daar mag je nog niks over zeggen. We zijn druk bezig om iets voor te bereiden, maar er uh, gaat nog iets gebeuren. Het is wel heel spannend in Den Haag. Het is dus in Den Haag. Kijk, oh, er is al een tipje van de sluier op, uh, opgelicht, Marcel en Lara. Oh, we zijn en benieuwd. Er gaat nog iets ja. gebeuren in Den Haag. <laughs> ja. Misschien moet je nog door, toch, naar Utrecht dan. Zullen we dat maar niet wagen? Nou, Maar Rob in ieder geval Ja, doet zijn doet pogingen om op tijd in Utrecht te komen. U hoort hem straks weer. Een gedicht van 69 regels houdt Duitsland heftig bezig. De 84-jarige Nobelprijswinnaar Günter Grass heeft een aanklacht geschreven tegen Israël. Dat land zou een bedreiging zijn voor de wereldvrede en hem, Günter Grass, wordt nu antisemitisme verweten. Caries van Houten in het oorlogsdrama Zwartboek van Paul Verhoeven uit 2006. Als correspondent in Duitsland roep ik het ook wel eens... houdt het dan nooit op? Het antwoord is nee, het houdt nooit op. De oorlog, de Joden, Israël, het blijft allemaal extreem gevoelig. Günter Grass weet dat ook wel en daarom klinkt de titel van het gedicht... alsof je een enorm taboe doorbreekt. Was gezaakt werden mos, wat gezegd moet worden. Volgens Grass heeft iedereen het over het gevaar van de atoombom... die Iran misschien wil bouwen, maar niemand praat over Israël... dat allang kernwapens heeft en daarmee de wereldvrede bedreigt. Het gedicht werd gisteren in verschillende landen in de krant afgedrukt. Waarom sage ik jetzt erst, gealtert en met letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden? Israël, potentieel nucleair, poneert in gevaar een vrede wereld. de potenza nucleare van Israël. minaccia la così fragile pace mondiale. Because that must be said, which may already be too late to say tomorrow. Gras schrijft dat Israël de bevolking van Iran uit wil roeien. Dat lijkt een bewuste woordkeuze om aan de Holocaust te herinneren. En hij heeft kritiek op de Duitse regering die een onderzeer aan Israël wil leveren waarmee ze kernwapens af kunnen vuren. De grote partijen in Duitsland hebben er geen goed woord voor over. De secretaris-generaal van Angela Merkel's CDU zegt dat Gras zo doet alsof hij eindelijk iets zegt dat anderen niet durven. Maar dat hij de situatie volledig verkeerd inschat. heer, man müsse toch quasi eenmaal sagen durven dat, Aber es verkennt völlig die situatie. Veel harder is de kritiek van de voorzitter van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland. Ik glaube, hij lievert ons hier geen literarisch gedicht. Sondern een hasspamfleet van agitation en van agressiviteit. Het is een agressief haatpamflet. Het is helemaal geen gedicht. Hij gaat wild tekeer en haalt alles door elkaar. En Joodse schrijvers noemen Gras antisemiet. Wat bezielt er Gras? Is de grote vraag. Hij wil er zelf niet meer over zeggen dan die 69 regeltjes poëzie. Hij was altijd al politiek actief. Hij voerde campagne voor de SPD, sprak tientallen jaren over de Duitse schuld. Hij belichaamde het Duitse geweten. Maar zes jaar geleden moest hij toegeven dat hij als jongen tijdens de oorlog lid was geworden van de Waffen-SS. Uh, goed, ik ben jong geweest. Ik ben in kleine verbreken verwikkeld geweest. Ik heb dat alles niet gewust, maar ik heb ook in bepaalde bereiken geen vragen gesteld. Ik wist het niet, zei hij zelf, maar mijn fout was dat ik geen vragen stelde. Iedereen vroeg zich af waarom hij dat 60 jaar had verzwegen. Veel Duitsers namen hem dat ernstig kwalijk. Misschien heeft hij nu besloten om als laatste literaire daad een taboe te breken. Maar dit keer niet over zichzelf, maar over Israël. Een land waar je in Duitsland nog altijd beter geen kritiek op kunt hebben. Een bijdrage van onze correspondent Wouter Meijer over de ophef rond het gedicht van Nobelprijswinnaar Günter Kraas. Grote problemen bij telecomprovider Vodafone gisteren. Bij een brand in Rotterdam liep een van de landelijke knooppunten van Vodafone grote schade op. Op het hoogtepunt van de problemen was er geen mobiel verkeer mogelijk voor een derde van de klanten. Daar gaan we over praten met de CEO, de baas van Vodafone Nederland, uh, Rob Shooter. En dat doen we in het Engels. Meneer Shooter, good morning. Good morning. We got. Tweets with complaints. We can't reach our colleagues and politicians in Den Haag and Rotterdam. Uh, what's the situation right now? Yeah, I think we made um, steady progress over the night. So we got both our uh, 2G voice network and our 3G data network um, up and running in at about 1.50 this morning for first calls. So what's been happening over the last few hours is that they are systematically now reconnecting Base stations across the Rotterdam area. En dat uh, is taking a little bit longer than we expected, but we are making good progress. Goed. I have to translate, uh, Mr. Shooter. Uh, het gaat de goede kant op, zeg meneer maar, Shooter. Uh, er worden langzaam uh, verbindingen hersteld. Het bellen gaat weer sinds vroeg vanmorgen. Steeds meer mensen zullen weer in ieder geval hun eerste telefoongesprek kunnen uh, voeren. Maar het herstel gaat langzaam en ook langzamer dan verwacht. Mr. Shooter, when will you expect uh, everyone to be able to call again and use the internet again fully? So we expect to have um of the hundred thousand customers that were still affected by the close of business yesterday we expect to have about half of them having service on uh, 2g and 3g by around about 10 o'clock this morning mm -hmm. as we reconnect the base stations um, we should have the balance of the voice and sms network complete then during the course of the day and the 3g or data network recovery will still uh, spill over into the course of tomorrow unfortunately. Oké, okay, dus het internet duurt nog eventjes en het bellen zal hopelijk in de loop van de dag en het sms ook weer op orde zijn. Uh, uh, Mr. Schutter, is the rest of the country um having problems with this yesterday I noticed that also my phone in the east of the Netherlands had problems. There were some problems um, during the course of yesterday morning, um, but we managed to reroute traffic through to Amsterdam. So those were resolved by around about midday. We have some still some problems on the uh, voice mailboxes, so so that is not working for some of our clients. And we have some general congestion on the network, but no um, extreme events on the rest of the network as we in de rest van het land zijn er niet zo heel veel problemen meer. Gisteren was dat wel even het geval. komt omdat er dingen worden omgeleid, zaken worden omgeleid en ook door overbelasting. Mr. Schutter, dit Vodafone bypass customers through the networks of your competitors? We've been in discussions with, uh, with both KPN and T-Mobile since the network uh, event happened. Um, so we do not yet have a Vodafone customers um, on either of the other two networks. And why not? We... Why not? Uh, it's it's fairly complex technically to achieve that. Um, so we have uh, some uh, test customers on as of early this morning, and that seems to be working. But it will take um you know, quite a bit longer for us to roll that out as a solution to our customers. But okay. we are working on it. Ik vroeg dus of Foro voor een klant langs andere netwerken uh, heeft geleid, wat een oplossing zou kunnen zijn. Minister Verhagen uh, zoekt, onderzoekt dat nu ook. Uh, maar dat lukt nog niet, want dat is technisch heel complex en dat kost tijd. Ja, minister shooter, you say uh we have discussions. Uh, should that be necessary? Uh, shouldn't there be rules about that? Uh, you know, it's it's really discussions around understanding what our problem is, um, how they can assist us. Uh, both both networks have been very supportive um, over the last uh, over the last day. Um, but you know, to enable other you know our customers to roam on somebody else's network um, is, is a technically complex thing to do, and that requires quite some discussion between the networks. Why why discussion, Mr. Shooter? It's you should just do it. It, it sounds so simple. Well, there are a few problems with it. The one is that we actually need to have all of those numbers loaded on the uh, the other networks for roaming to work, so, so that is not something that happens automatically. And secondly, we have to make sure that when we do implement, it doesn't cause congestion on the network that the customers move onto. to, so mm. there's quite some um, procedures that they have to put in place to, to facilitate that. But for this sort of situation, is there a, su a sufficient um, backup? Now? Is is that there? Is that arranged? So, so I think there are two things. There, there are, are um, our own arrangements to recover parts of our network, and they go down. Um, and in this particular case, with the catastrophic fire, it is a big event. And our backup procedures have largely revolved around deploying the, the truck with the replacement equipment, yeah. which is now operational and is working the second question is you know are, are there enough arrangements between the operators to very quickly facilitate customers moving from one network to another and i think certainly there, there is room for improvement and we, we will sit down as soon as we restore service and, and see how we can improve those protocols. Goed, daar ja, wordt aan gewerkt, zegt meneer Shooter. Want er zijn wel uh, reglementen en er zijn wel regels voor voor het overnemen van elkaar, maar dat kan zeker verbeterd worden. De discussies trouwens zeggen gaan vooral over, want de concurrenten zijn zeer bereidwillig mee te helpen, gaan over de technische problemen. Dus er is niet zozeer gediscussieerd over uh, of ze het doen, maar hoe ze het gaan overnemen. Um, our minister Verhagen, I, I told uh, before, has said that he would like to speak to with companies in the telecom sector soon. Uh, did you have a call already? We haven't had a call. We've obviously been, you know, really, really busy on restoring service, but there mm. has been some correspondence with the minister's office. Yes. Okay. yes. Thank you. Robert Schutter, CEO van Vodafone. There uh, is nog, there uh, is contact met uh, Den Haag, maar het telefoontje van minister Verhagen is nog niet geweest.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 Das. Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland roept ambassadeur terug uit Suriname. En illegalen mogen in Amsterdam toch stage lopen. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Minister Roosentaal roept de Nederlandse ambassadeur Jacobi terug uit Suriname. En dat doet hij in reactie op de amnestiewet die vannacht door het Surinaamse parlement werd aangenomen. Roosentaal noemt het aannemen van de wet diep teleurstellend. Door die wet gaan president Bouterse en andere verdachten van de decembermoorden in 82 vrij uit. Vlak voor zijn vertrek kon ambassadeur Jacobi nog zeggen wat hij er zelf van vindt. Nederland en de internationale gemeenschap heeft steeds aangegeven dat dit geen goed initiatief is. En we hebben een oproep gedaan om deze wet niet aan te nemen. Uh, dat is uh, niet beantwoord uh, en de wet is wel aangenomen. Uh, ik betreur dat. Ook CDA-kamerlid Kathleen Ferrier, dochter van de oud-president van Suriname, is teleurgesteld. Uh, dit is een uh, zwarte dag in de geschiedenis van Suriname. Omdat je ziet dat de rechtsstaat op deze manier ernstig geschonden wordt. Ook heeft minister Roosentaal besloten... dat de verdachten van de decembermoorden Nederland niet meer in mogen. CDA en VVD willen dat ook de internationale gemeenschap... een reisverbod instelt voor Boutersen en de andere verdachten. Op een aantal politiebureaus in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht... wordt vandaag vier uur lang het werk neergelegd. Agenten voeren actie voor een betere CAO. Tijdens die actie is aangifte doen niet mogelijk. Alleen voor noodhulp blijft de politie beschikbaar. De politiebonden eisen van minister Opstelten een hoger salaris... en betere waardering voor onder andere piketdiensten. Ook het KLPD en de spoorwegpolitie hebben zich bij die acties aangesloten. De gemeente Amsterdam heeft gisteravond besloten dat illegale jongeren toch een stageplek krijgen. De stad gaat daarmee lijnrecht in tegen het beleid van minister Kamp van Sociale Zaken. Volgens de wet mogen illegale geen stage lopen, omdat ze geen werk- of verblijfsvergunning hebben. En daardoor kunnen ze hun opleiding niet afronden. De kinderombudsman staat achter het besluit van de gemeente. Dat zei hij gisteravond in het radioprogramma BNN Today. Sterker nog, niet alleen het, het verdrag kaart het de recht van het kind zegt het, maar ook onlangs. Heeft ook de Raad van Europa zich hier nog heel duidelijk over uitgesproken dat jongeren ook zonder verblijfsvergunning die in procedure zitten gewoon een stage mogen lopen. Minister Kamp heeft onderwijsinstellingen en werkgevers gewaarschuwd als ze toch stages aanbieden dan kunnen ze boetes krijgen van 8000 euro. De Verenigde Staten versoepelen de acties tegen Birma. De eerste Clinton kondigde aan dat Birmeese regeringsfunctionarissen... weer welkom zijn in de VS en dat er weer geldverkeer mogelijk wordt. Maatregelen zijn een beloning voor de democratische koers van het regime.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 Om half negen kreeg onze meldkamer melding van een geweldincident in een flat. Daar zou gegeil zijn gehoord en daar zou ruzie zijn geweest. Men is die kant op gegaan met GGD en politie. En trof daar een zwaar gewonde vrouw aan. Die vrouw is aan haar verwondingen overleden inmiddels. De andere vrouw in de flat weigerde zich over te geven. Toen werd de straat in Tilburg afgesloten. En rond elf uur kon een arrestatieteam de vrouw aanhouden. En een Australische piloot heeft een noodlanding moeten maken vanwege een uh, ongenode passagier. Het toestel was 20 minuten in de lucht toen een slang opeens uh, opdook tussen het dashboard en de voorruit. De piloot is zo snel mogelijk teruggevlogen naar Darwin. Tijdens de landing gleed die slang ook nog van het dashboard af tussen de benen van de piloot. En hoewel slangenvangers het toestel meteen na de landing hebben doorzocht, is die nog steeds niet gevonden, die slang. Hier is ook alles goed, dat was het nieuwsoverzicht.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 ANWB, verkeersinformatie. De spits verloopt nog vrij normaal met in totaal 145 kilometer file. Meeste daarvan staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Paar opvallende op de A1 richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd met drie auto's en een motorrijder... bij knopend Muidenberg. Er zijn twee rijstoken dichter en staat inmiddels een drie kilometer file. Op de A16 richting Rotterdam, bij de Van Brie op de parallel rijden nog drie kilometer na een ongeluk. Daar zijn wel inmiddels alle rijstoken weer open... Dat de A20 naar Hoek van Holland. 4 kilometer tussen Knoop met de Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat komt er een ongeluk met een motorrijder op de N219 richting Zevenhuizen. Daar staat tussen de A20 en Zevenhuizen 2 kilometer. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. In de serie Kritisch beleggen van Deltaloid, diergeneeskundige Aard de Kruif. Wilt u.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 Morgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Problemen bij Vodafone zijn nog niet voorbij. In de loop van de dag zal het beter worden. U hoorde het topman van Vodafone net vertellen bij ons. Grote bedrijven zijn inmiddels die telefoon- of telecomstoringen zat. Bedrijven zijn in de dagelijkse gang van zaken zeer afhankelijk van het mobiele netwerk. En ze roepen Vodafone, KPN en T-Mobile op om samen een noodsysteem te verzinnen. Als het netwerk van de een dan uitvalt... zouden de klanten altijd nog bij het andere netwerk... van de andere bedrijven terecht kunnen. Het idee is een paar jaar geleden ook al geopperd in de Tweede Kamer. We gaan erover praten met Michel van Eten van de TU Delft. Hij deed onderzoek naar telecomnetwerken. Meneer van Eten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Vodafone is nog steeds last en geeft zelf ook aan... dat de samenwerking op het ogenblik eh, wel goed verloopt. De bereidwilligheid is er wel, maar kan wel verbeterd worden... Uh, is, het, is het zo lastig om bij de concurrent op het netwerk te, te komen? Dat is niet heel lastig. Daar moet je technisch wat dingen voor regelen, maar dat, dat is oplosbaar. Uh, de overheid heeft ook uh, bijvoorbeeld al dat soort afspraken gemaakt met de telecomoperators. Uh, mocht er een nationale ramp zijn, een grote overstoring of iets der, overstroming of iets dergelijks, dan uh, is het mogelijk om uh, klanten toegang te geven. Het probleem is als je het netjes wil doen en ook nog wel kunnen afrekenen na afloop, He, dan moet je dus netjes ook allemaal rekeninginformatie en zo gaan bijhouden. Dat is uh, iets uh, meer werk en daarom kunnen ze dat niet standpede regelen. Oké, okay, ja, Rob Shooter, de Vodafone CEO Nederland, die zei net bij ons... het is technisch complex en het kost tijd. En bovendien moet je oppassen dat het netwerk niet volloopt. klopt dat? Nou ja, altijd als je met congestie uh, te maken hebt, uh, moet je oppassen dat je niet uh, een enorme piekvraag uh, ineens uh, op je netwerk krijgt. Maar als je de netwerken van twee grote concurrenten open zou zetten, dan maak ik me sterk dat je daar best uh, uh, de, de, de vraag van alle Vodafone-klanten op kan uh, uh, afwerken. Ik, misschien bedoelt hij meer uh, als hun eigen voorziening nu in de lucht gaat. Ja, die zal nog heel. Uh, uh, dun uitgevoerd zijn, ja. Ja, dan is de kans groot dat iedereen ineens uh, dat gaat overbelasten. Ja, hij bedoelde uh, het netwerk van, van, van concurrenten. Zou je niet, kan ik mij zo voorstellen, één netwerk kunnen aanwijzen? Ik noem maar iets, bijvoorbeeld dat van KPN, als, als het ultieme noodnetwerk dat je desnoods uitbreidt, desnoods met, uh, op kosten van de overheid? Uh, dat zou zeker kunnen. In zekere zin bestaat zoiets natuurlijk voor de hulpdiensten al. Hè. Dat, uh, dat wordt ook door KPN beheerd, dat netwerk. Um, daar kunnen dan gewone bedrijven niet op. Um, kijk, als je aan KPN zoiets zou voorleggen... dan zouden ze zeggen, prima, daar maken we wel even nog vechten voor. Ja, precies. <lacht> um, en, kijk, dat, wat dus wat dat betreft, zou dat, dus wat zou dan dat een kosten? Beetje, sorry? Wat zou dat kosten? Nou, uh, tientallen miljoenen. Oké. Okay. Maar... Normaal, denk ik. Ja, maar... Kijk, het is ook een beetje een hypocriete discussie. Die mensen klagen nu over hun uh, dienstverlening, maar je kan het ook omdraaien. Als er zoveel vraag is naar, naar bedrijven die kosten wat kost uh, uh, hun mobiele communicatie in de lucht willen houden, dan zouden daar natuurlijk al lang uh, diensten worden geleverd op die markt. Maar nu is het een beetje, we willen goedkope telecom en tegelijkertijd uh, wensen we dat dat nooit onderuit kan gaan. Ja, die combinatie die, uh, die kan natuurlijk niet. Dus het ligt ook bij bedrijven zelf. Kun je als bedrijf uh, hier voorzorgsmaatregelen voor nemen? Kun je zelf je eigen noodsysteem uh, hebben? Nou, je kan het heel, uh, een hele simpele voorbeeld. Je kan gewoon uh, ook uh, zeg maar simmetjes kopen van de concurrent. Dus op het moment dat je uh, telefoon uitvalt, dan zeg je tegen je personeel, we stoppen nu even de KPN-sim met z'n allen in de telefoon. Nou ah, ja. En dan ben je gewoon weer aan het bellen. Nee. Dit is geen uh, uh, raketwetenschap, zoals dat heet. Er nee. uh, zijn hele simpele oplossingen voor. Dus hetzelfde als jij als buitenlandse uh, bezoeker in Nederland uh, mobiel wilt bellen, dan kun je op alle netwerken. Het is niet dat je dan maar op één netwerk kan. Nou, dat kun je, zoiets kun je technisch gewoon aan de achterkant regelen. Dat heeft meer te maken met hoe je afrekent met elkaar, wat voor contracten ja, er zijn, dan met de techniek. Ja. Nu gaat minister Verhagen van Economische Zaken in overleg met de telecombedrijven. Heeft hij gisteren meteen laten weten na alle problemen. dat uh, hij wil kijken of het mogelijk is uh, klanten van andere netwerken gebruik te laten maken. Wat verwacht u van die gesprekken?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 Gaan we naar de schoonmakers, want die zullen nog even moeten wachten op een nieuwe CAO. En bedrijven en instellingen als NS, universiteiten en Schiphol op de schoonmakers. Onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn gisteren vastgelopen. Het breekpunt is het wel of niet doorbetalen bij eerste ziektedagen. Vakbonden zeggen dat de schoonmaakbazen alles van tafel vegen en een muur van onwil metselen. En de werkgevers vinden de opstelling van de bonden onbegrijpelijk en totaal onrealistisch. Aan de telefoon de voorzitter van de OSB, de schoonmaakbedrijven Hans Simons. Meneer Simons, goedemorgen. Goedemorgen. Wie heeft de stekker uit dit overleg getrokken? Want de verwachting was toch dat u er met z'n tweeën uit zou komen. Ja, uh, wij hadden uh, uh, de hoop er samen uit te komen. Uh, al was het alleen maar omdat wij menen... en uh, ik denk dat we recht van spreken hebben... dat we de beste CEO van Nederland aangeboden hebben. Huh? Een loonstijging over twee jaar... Van 5 In het huidige economisch klimaat is dat echt uh, zeer aanzienlijk. Een hele goede reiskostenregeling. Een mooi akkoord over pensioenen. En van onze kant ook de bereidheid om heel serieus naar de wachtdagenproblematiek te kijken. Dat de bonden dat totaal aan een prima voorstel hebben afgewezen, vind ik zeer betreurenswaardig. Nou, dat is ook wat. Ron Meijer van FNV Bondgenoten, vakbondsbestuurder. Beste CAO van Nederland, mooie reiskostenvergoeding. Het loon is goed geregeld en dat heeft u zomaar afgewezen. Meneer Simons is een politicus als oud-staatssecretaris sta en die, die leidt graf, graag af van de zaken. Kijk, het zou eens tijd worden dat er in een sector als de schoonmaak een beetje vooruitgang zou worden gecreëerd. En voor de goede orde, als we door het, het loon hebben, dan hebben we door over 20 euro cent per uur. Dat is al weken niet de discussie. Al weken is de discussie, vind je dat je met zieke schoonmakers op een respectvolle manier moet omgaan? Vind je dat je zieke schoonmakers moet doorbetalen als ze ziek zijn? Dat want dat is, is het punt dus waar het, op... het nu op vastgelopen is? De ja, doorbetaling dat... bij ziekte? Ja, omdat wij gevers uh, van mening zijn dat je uh, zieke schoonmaakers alleen maar kunt behandelen uh, door de zweep als het ware te hanteren, en door hm. een strafkorting uh, toe te passen van de eerste twee dagen bij ziekte. En hm. daar moeten we echt vanaf. Maar meneer Meijer, erop... u vindt wel dat op andere vlakken inmiddels wat respect is betopen. Ja, dat vinden wij al uh, vijf weken. Dus wij vinden al vijf weken dat er uh, met ons te praten valt over alle andere voorstellen. Dus daar hoeven we het niet over te hebben. Zijn we het gauw over eens. Waar het nu over gaat, is dat wij gisteren vijf oplossingen gepresenteerd hebben uh, om die doorbetaling bij ziekte te regelen. Het hoeft niet meteen, het hoeft niet voor iedereen meteen, het kan een stappen. Uh, en die zijn allemaal van tafel geweest. Ja, en dan uiteindelijk moet je de conclusie trekken dat wij niet alleen maar, uh, dat je in de schoonmaaksector niet alleen maar meer loon nodig hebt. En dat klinkt heel raar, om schoonmakers namelijk een beetje 10 euro per, goed per uur verdienen. Maar dat er ook een respectvolle behandeling van zieke mensen nodig is. En daar heb je meer nodig, voor nodig dan alleen maar geld. Meneer Simons, het is toch niet de beste CAO over Nederland, horen wij van ja. meneer Meijer. U ja, ik, hanteert ik, nog steeds de zweep als het over die ja. ziektedagen gaat. Ja, ik, ik ken inmiddels van Meijer de vakbondsretoriek. Ik laat ook maar even wat die is, ik kijk er zakelijk naar. De wachtdagenproblematiek, daar is een, een aantal jaar geleden een compromis gesloten tussen bonden en werkgevers um, om het uh, enorme oplopende kort uh, terug te dringen. Vandaar toen de wachtdagen die niet worden doorbetaald, was de eerste twee. En tegelijkertijd is toen afgesproken de loondoorbetaling na twee dagen ziekte op een heel hoog niveau te houden in vergelijking met alle andere CO's in Nederland. Maar het gaat om de eerste ik, twee dus, dagen? Ik kies, ik kies meer voor solidariteit met de mensen die echt ziek zijn, dan het, het zeg maar, het, het, het, het, het grijze verzuim te honoreren. Tegelijkertijd hebben we gezegd, laten we een goede studie doen. En als daaruit komt dat we betere wegen vinden... om dat enorm hoge ziekteverzuim van korte duur terug te dringen, zijn wij daartoe bereid. De overeenstemming wacht voor het grijpen van de bonden. Ik okay. vind het onbegrijpelijk dat we dat niet gedaan hebben. Meneer Meijer, daar komt dus een onderzoek. Waarom wacht u daar niet gewoon op? Ja, omdat we al namelijk in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken hebben gezien. U weet het al? Als je al? ergens af wil, dan noem je iets een onderzoek of, uh, of uh, dan parkeer je het. Okay. Waar het om gaat, is dat ik dan heel zakelijk zijn. Laat ik wel eens vergelijken met een sector die vergelijkbaar is, zoals de thuiszorg. Daar heeft men geen wachtdagen, Daar betaalt men gewoon door bij ziekte. En daar heeft men een lager ziekteverzuim. Dus meneer Simons moet niet afleiden met allerlei andere, door allerlei andere dingen erbij te halen. Hij moet het gewoon oplossen. En hij moet ook vooral aan zijn grote Goed. opdrachtgevers, NS, Schiphol en al die anderen uitleggen waarom zij dat wel willen. ...en de schoonbaar dat consequent blijven afwerken. Ik hoor dat de relatie is nog verder bekoeld, meneer Meijer. U, u sneert ook onderling naar elkaar. K komt dit nog goed? Want wat gaat er nu gebeuren? Wat is uw volgende stap? Nou ja, dat is waar ik in mijn laatste zin naar verwijs. Wij gaan nu per opdrachtgever gaan wij dit regelen. De grote bedrijven die zelf fatsoenlijk regelgeving voor hun personeel kennen... ...die al weken zeggen dat dit punt... Geregeld moet worden. Ja, en die hebben toch te maken met, een, uh, met, met opdrachtnemers, schoonmaakbedrijven die dat consequent afwijzen. Dus wij gaan dat nu per opdrachtgever regelen. Dus Schiphol, NS, UV Belastingdienst, noem ze allemaal op. Daar gaan wij dat direct mee regelen. En daarmee hebben eigenlijk de schoonmaakbedrijven zichzelf buitenspel gezet. Hm. Meneer Simons, hoe kan dat daar? Nou? Want die grote opdrachtgevers die willen het dus blijkbaar wel. Ja, de grote opdrachtgevers hebben soms natuurlijk een korte termijn belang. Maar de meeste grote opdrachtgevers en ook alle schoonmaakbedrijven vinden dat we met de CAO-voorstellen die wij gedaan hebben, buitengewoon ja. royaal geweest zijn. Ja, ja, maar het, het gaat om die ziet Nee, het gaat om de ziektedagen. Maar nogmaals, uh, het, het, natuurlijk zal de FNV proberen dat via afzonderlijke onderhandelingen voor elkaar te krijgen hier en daar. Maar ik denk dat we een, een CO-loze periode tegemoet gaan waarbij wij de bestaande CO zullen respecteren. Mijn persoonlijke verwachting is, uh, da daar die ik ook het conflict wel een beetje mee, dat we hier te maken hebben met een, ook een enorme discussie binnen de FNV tussen de meer activistische vleugel en degene die uitzien op compromissen. Mm. En ik denk dat de debatten komende maanden onder van mevrouw Kleinsma heel veel duidelijkheid zal geven over de koers, de nieuwe koers van de FNV. Nou, okay. en ik hoop ook van harte dat dat tot meer eensgezindheid gaat leiden. Nou, meneer Meijer, daar kunt u het mee doen. Het heeft te maken met oneenigheid binnen ja. de FNV. Nou ja, wij zijn heel eensgezind bij de vakbond van schoonmakers. Wij zijn geen vakbond van jojo's. We willen het gewoon over doorbetaling bij ziekte hebben. Ja, meneer Simons mag erbij halen wat hij wil. Uh, dat is natuurlijk er ook nog wel een paar van, maar het gaat echt om... wil je op een respectvolle manier omgaan met zieke schoonmakers je bereid om in stappen en door te betalen, zoals dat in iedere andere ja. sector gebeurt. Nou, hier, ik wens u veel sterkte de komende tijd met elkaar. Ron Meijer van FNV Top. Bondgenoten en Hans Simons van de OSB, de schoonmaakbedrijf nog wel eens even duren. Surinaamse cabaretier Roué-Verveer gaan we zo spreken over die amnestiewet van Suriname. Eerst naar de verkeersinformatie bij de ANWB. John Zahok. 46 viel is nog goed voor 545 kilometer. Veel vertraging door een ongeluk bij Knopend-Muidenberg richting Amsterdam op de A1. Daar zijn drie auto's bij betrokken en een motorrijder. Er staat 7 kilometer en er is maar één rijstrook open. Je kunt er ook het beste bij Knopend-Eamnes de borden Almere volgen. Dan rijdt hij over de A27 en de A6. En het is ...nog vrij druk op de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk en Knoop, het Raasdorp 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Straks Roe even vier. We gaan eerst eens even kijken hoe het ervoor staat... ...met de grote politieactie van vandaag. Mark-Robin Visser. De grote politieactie van vandaag, ja, daar zeg je wat. Eh, we zijn inmiddels aangekomen op het uh, Centraal Station, wil ik zeggen. Maar. We zijn hier op het Centrale Politie, het hoofdbureau noemen we dat, van, uh, van de politie. En uh, ik sta naast een politieagent die in het groen is gekleed. Ja, Leo Smalt. Goedemorgen. Ik uh, ben geen politieagent, ik werk oh. voor de ondersteuning. Nou ja, dan hoort uh, u er ook uh, bij, toch? Ja, maar ik, ik ben ook bondslid. en uh, ja. Ik heb vandaag deze actie georganiseerd met mijn ja. collega's. Mevrouw Dorrestein van de NPB, een politiebond, hè, samen ja. met, de, met de ACP. Zijn, jullie zijn ongeveer even groot, uh, ja. organiseren jullie uh, de acties. Uh, vertel eens, wat gaat er gebeuren? Wat er gaat gebeuren vandaag in Utrecht is dat er om 9 uur wordt uh, gestart met de werkonderbreking. En 10 uur zal hier op het plein voor het bureau uh, zal er een bijeenkomst plaatsvinden met de, uh, collega's vanuit de regio. Ja. En uh, zal ook de burgemeester komen. En daarbij wordt dan symbolisch een sleutel, de sleutel van het hoofdbureau van politie, aan de burgemeester. Burgemeester gegeven Dank met wel. de boodschap. We zijn, gesloten. We, zijn gesloten. We zijn gesloten. Dat klinkt wel erg ludiek. Het klinkt ludiek, maar het is wel een manier om aandacht te vragen opsteld. Uh, de minister? De minister voor een goede CEO, voor een rechtvaardige CO. Ik heb het er vanmorgen met de Wief van der Paul, uw collega, in de auto al over gehad. Het gaat niet in eerste instantie om loon, maar het gaat om de arbeidsomstandigheden. Ja, dat klopt helemaal. Hè. De, het werk van de politieagent is een risicovol en zwaar beroep. En wij vinden dat er gewoon een goed uh, arbeidsvoorwaardenpakket tegenover moet staan. In de breedste zin van het woord... En ja, wat de minister nu heeft op aangeboden, ja, dat is uh, verre van dat. Dat is verre van dat. Ja, en zo wordt er wat actie gevoerd in Nederland op het moment. Want je hoort bijvoorbeeld de schoonmakers zijn ook al drie maanden bezig. Ja. Uh, het is ondertussen geen vetpot, dat weet u hè? Nee, dat weten we. En we realiseren, realiseren ons ook heel goed dat het hè, een een, een salarise eis... dat dat in deze tijd heel erg lastig uh, ligt. Maar het gaat om meer. Het gaat om de arbeidstijden. Het gaat om de mogelijkheid van vroegtijdig uittreden. Het gaat om uh, uh, uh, salarissen voor onze aspiranten die gewoon heel veel werk doen. Dus het gaat, gaat meer om alleen sekslaarissen. Ja. Zeg, ondertussen is de politie nog steeds je beste vriend? Of, uh, ja, zo is in ieder geval wel, ja. <laughs> ja. Voor noodgevallen blijven jullie natuurlijk ook gewoon uh, bereikbaar. Eventjes naar uh, meneer Van der Pal. Ja. ja, daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. Ja, hele duidelijke afspraken. We brengen de veiligheid van burgers niet in gevaar. Als we in actie moeten komen voor de burgers, dan doen we dat. Maar dat is wel minimale bezetting, want actie voeren doet pijn. Ja. Wij staan hier nu op het paardenveld in Utrecht. Uh, straks komt burgemeester Wolsson uh, hier naartoe... om die sleutel dus van jullie in ontvangst te nemen. Ik denk dat ik nu maar even... naar om toe gaan. Hebben jullie nog een vraag voor de burgemeester? Hij staat hier eigenlijk buiten, hè? Ja, dat klopt. Hij staat er buiten. Maar hij kan zijn netwerk wel heel goed gebruiken om in Den Haag voor ons het pad te effenen naar een goede CAO. En hij heeft een goed netwerk in de Tweede Kamer. En hij moet ook nog wat terugdoen voor de politie. Dus hij zal het vast gaan doen. Hoe bedoelt u? Hij moet nog wat terugdoen? Nou, de, er is hier wel eens discussie in de gemeenteraad over zijn functioneren en over de veiligheid. En uh, daar heeft hij dan moeilijk genoeg mee. En hij kan natuurlijk meteen een punt maken als hij dit zou kunnen regelen. Dus ik roep hem daartoe op. U bent echt een ontzettend slimme onderhandelaar. Maar u loopt ook al een paar jaartjes mee hè? In, uh, in de CO gebeuren. Ja, als je niet slim kunt onderhandelen, heb je aan die tafel niks te zoeken. Mevrouw Dorrestein, hoe lang loopt u al mee? Uh, nog geen jaar. Oh, dus u komt. Uh, ja. Ja, ik kom net kijken. Dit is uw eerste politieactie. Dit is mijn eerste politieactie. ja. En niet de minste. Dus dat is uh, hartstikke mooi. Oké, okay, weet u wat ik ga doen? Ik ga de burgemeester van Utrecht opzoeken. Kijken wat hij ervan vindt. Goed? Succes. Dank u wel. Tot later. Bye. Marco B. Vissen op weg naar burgemeester Wolfsen. Dat gesprek hoort u na negen uur. Het is zes minuten voor negen. Ik luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dan praten we nog even door over de amnestiewet... die vannacht is aangenomen door het Surinaamse parlement. We worden vanochtend al diverse reacties uit Suriname. Ook uit Nederland. De Nederlandse ambassadeur is teruggeroepen naar Nederland inmiddels. Ruey Verveer is cabaretier. Al jaren lid van Comedy Train. Geboren in Paramaribo. Meneer Verveer, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben u een beetje gevolgd de afgelopen dagen. U heeft volop getwitterd over het debat in de Nationale Assemblee. En uw laatste tweet ligt er niet om. De 15 slachtoffers van de decembermoorden zijn opnieuw vermoord. Bent u zo boos? Ja. Ja, omdat de Het is onmacht is uh, onbegrijpelijk dat uh, mensen zich lenen uh, hiervoor. Hm. Of laten dat omkomen. Veel jonge Surinamers, zeggen meneer even het is tijd om te vergeten en te vergeven. Waarom vindt u dat niet? Omdat het... Ja... Uh, waarom ik het niet vind? Omdat het niet kan. Er zijn 15 mensen vermoord. Er, zijn, uh, er moet er toch een berechting komen. Er moet toch uh, dostards komen voor die mensen. En dan kunnen jonge mensen roepen... Uh, uh, uh, we moeten verder. We moeten door. Maar het zijn diezelfde mensen... die klagen over de slavernij. Dus uh, ik snap het niet... Zij Ze zeggen ook: um, ja, wij, wij zijn jong, we willen stabiliteit, we willen verder, we willen aan onze toekomst denken. En bovendien hebben wij die decembermoorden niet meegemaakt. Kunt u zich daar überhaupt in verplaatsen of is dat iets wat u zich niet voor kunt stellen? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat is, uh, uh, is uh, een reinste. Uh, uh, ja, hoe moet ik het netjes zeggen? Op dit moment gaat er niks netjes door mijn hoofd. <lacht> maar um, je kan dat niet roepen, juist als je verder wil. Het is natuurlijk nog niet afgesloten. Hè. Hiermee is het niet klaar. Die rechtszaak loopt nog, proces loopt nog. Er zou een, een waarheidscommissie dan ook nog komen. Vindt u dat een redelijke alternatieven? Leeft dit onder de Surinaamse gemeenschap in Nederland? Uh, dat, leeft, dat leeft heel erg mee. Zeker de generatie, die um, uh, mijn generatie en daarvoor... die het echt hebben meegemaakt in Suriname. Mm -hmm. Dus ik praat niet over de jonge mensen die nu zeggen... we weten niks, die moeten vooral hun mond houden. Ik praat over de mensen die het hebben meegemaakt... want die leeft heel erg. Ja. Nederland roept de ambassadeur terug. Lara, zei het net al zijn de internationale sancties ook wel te verwachten... ook van de Verenigde Staten, EU, Canada... Vindt u dat goed? Ik vind het prima. Ik vind het prima. Er moet overleg gepleegd worden van hoe verder. Um, en, um, en dan wil ik zeggen: ik ben geen. Ik, ik, ik praat hier als liefhebber van Suriname. En, um, en van de democratie en van de vrije meningsuiting. Dus um, ik denk dat in elk land waar deze uh, dingen geschonden worden, dat het moet worden ingegrepen. Hoe gaat u hiermee om in uw uh, programma? Ik kan me voorstellen dat u wel wat woede kwijt wil, namelijk. Ja, maar dat doe ik dan op een andere manier. Uh, op dit moment nog niet direct in mijn programma. Hmm. U, u klinkt niet alsof u hier ook al grappen over zou kunnen maken. Nee, misschien moet ik het ook niet doen in mijn programma. Misschien moet ik juist in mijn programma even weg uh, uh, van dit alles. Meneer Verveer, Van Verveer, cabaretier. Hartelijk dank dat u ons even het woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. -tijd. Kerken en zalen stromen vol voor Bachs meesterwerk, de Mattheüs Passion. Surf naar degids.fm en kies uw mooiste Matthäusmoment. moment Radio 1, het nieuws van alle kanten.